Op het Indonesische eiland Bali heeft de politie vijf vermoedelijke terroristen gedood. Dat meldde Indonesische media. Ze werden verdacht van het plegen van overvallen, mogelijk om terrorisme mee te financieren. Bij hun arrestatie, drie in Sanur en twee in Dampassar, probeerden ze te ontsnappen en schoten ze op de politie. In 2002 werden op Bali twee zware terreuraanslagen gepleegd. Daarbij kwamen 202 mensen om het leven, onder wie vier Nederlanders en 88 Australiërs.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 Bij Volendam hebben loslopende stieren een verkeersongeluk veroorzaakt. Zeven stieren waren losgebroken uit een weiland. Daarvan liepen er twee op een doorgaande weg bij Volendam. Een auto botste tegen de dieren aan. De twee stieren zijn dood. De bestuurster van de auto heeft nekklachten. Omstanders joegen drie stieren terug achter het hek. Later werden de twee overgebleven stieren ook weer gevonden. De tijdwaarneming in de topsport is niet voor 100% betrouwbaar. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de NOS... naar de tijdwaarneming bij het schaatsen, baanwielrennen, rodelen, zwemmen en atletiek. De apparatuur is niet geavanceerd genoeg om duizendste van seconden precies te meten. Betere apparatuur is er wel, maar die is heel erg duur. In de topsport is een milliseconde soms doorslaggevend, zoals bij de wereldbekerwedstrijd schaatsen in Astana. Waarbij het ging tussen de Duitse Jenny Wolf en de Zuid-Koreaanse Sangwa Ali. De sportbonden erkennen het probleem en zeggen er alles aan te doen om de tijdmeting te verbeteren. In Griekenland is de voetbaltopper tussen Olympia Olympiakos en Panathinaikos acht minuten voor tijd gestaakt vanwege ernstige ongeregeldheden. Fans van de thuisklub Panathinaikos hadden al voor de aanvang van de wedstrijd de confrontatie met de politie gezocht. Honderden supporters zonder kaartje probeerden het Olympisch stadion in Athene binnen te komen. Door het aanhoudende geweld begon de tweede helft al een half uur te laat. Toen de stoeltjes en het scorebord in brand werden gestoken, werd de wedstrijd afgebroken.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 Het weer vanavond en vannacht opklaringen en droog. Het wordt rond het vriespunt. Morgen veel zon en 11 graden. De rest van de week blijft het mooi voorjaarsweer met oplopende temperaturen. Dit was het NOS Journaal. Ervaar nu zelf de luxe van de onafhankelijke geest en probeer. NRC Handelsblad. Serieuzer, beter geschreven en sterker doordacht. Nu, vijf weken voor maar 10 euro.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 Alphabet Autolease, verrassend voorspelbaar. Alphabetautolease.nl. Voor interim online professionals kijk je op someone.nl. Gute nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen.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 Goedenavond. Ontplofte autobommen, tientallen doden in Damaskus en Aleppo. De Syrische lente een jaar oud is nu een burgeroorlog. In Syrië maakte ik, eind jaren 70, kennis met Arabische gastvrijheid... en onbaatzuchtige vriendelijkheid en humor. Want met grappen overleefden gewone Syriërs de dictatuur van Assad Senior. Het Syrische volk, de mensen die ik in die tijd ontmoette... ze verdienen dit geweld niet. Ik denk het met grote regelmaat al een jaar lang. Ja, Goedenavond, welkom bij Het Oog. We helpen u aan een informatieve late zondagavond... met een lekkere muziekkeuze. Tegen kwart voor twaalf informeren koffieshophoudster... Tony van S van het Amsterdamse Oude Kerksplein... en documentairemaker Frans Bromet u... over hoe de bezem door de Amsterdamse Wallen gaat. Van twee Egyptologen horen we... hoe archeologische vindplaatsen in Egypte geplunderd worden... En hoe geen Egyptische politieman daartegen optreedt. U hoort daaraan voorafgaand, Suzanne Kamerling. Zij vertelt ons over hoe de stabiliteit van India wordt bedreigd door... ...maoïstische opstandelingen. Het is een tot nu toe stilgebleven vorm van verzet. Maar we gaan natuurlijk eerst naar het nieuws van vandaag. Zondag, 18 maart. Crimineel Peter Laes blijkt niet alleen huurmoordenaar... maar ook huurkroongetuige te zijn. In ruil voor zijn verklaringen over de liquidaties... in de Amsterdamse onderwereld krijgt Laes 1,4 miljoen euro... van het Openbaar Ministerie. En dat mag niet. Hij krijgt 8 ton voor zijn beveiliging en om van te leven. Daarnaast krijgt hij een renteloze lening van 6 ton... om een huis en een bedrijf van te kopen. Die lening hoeft hij pas over 25 jaar terug te betalen. De rechters wisten van niks...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 Het Vrije Syrische leger, dat vecht tegen president Assad... maakt zich schuldig aan kidnapping, marteling en zelfs executies. Dat zegt mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch. In een open brief in de New York Times roept de mensenrechtenorganisatie... de Syrische oppositie op hier onmiddellijk mee te stoppen. Een commandant van het Vrije Syrische leger ontkent de beschuldigingen. Het vogelgriepvirus is opgedoken. Het heerst op een kalkoenhouderij in Limburg bij Nederweert. Ruim 40.000 kalkoenen zijn afgemaakt. Dat was heftig voor de eigenaren van het bedrijf, zegt de burgemeester. De sfeer is, is slecht. Men is uh, verdrietig en men is boos. In het licht van wat er nu aan de hand is. Want die dieren die zien er gezond uit. In de omgeving zijn veel pluimveebedrijven. Alle dieren daar moeten binnenblijven. Er is een vervoersverbod voorlopig. En dat betekent dat er geen eieren, geen pluimvee, geen dieren dus vervoerd kunnen worden. Uh, er mogen bij gebreide bedrijven waar rundvee en varkens uh, zijn... ook die dieren niet vervoerd worden. Waarschijnlijk gaat het om een milde variant van het vogelgriepvirus. Duitsland. Duitsland heeft een nieuwe president. De partijloze Joachim Gauck is gekozen door een grote meerderheid van het parlement... De Protestantse dominee, natuurlijk, de dominee, Protestantse dominee Gauk, groeide op in de DDR. Nu moet hij het vertrouwen in het hoogste ambt van Duitsland zien te herwinnen. De Duitsers hebben dat vertrouwen. Ik geloof dat deze president het aanzien van landes in de wereld De voorganger van Gauck richtte grote schade aan. Hij trad af na beschuldigingen van corruptie. Het Boekenweekgeschenk. Met het Boekenweekgeschenk kon vandaag gratis met de trein worden gereisd. Sommige passagiers kwamen zelfs de schrijver van het geschenk tegen. Lanois, ja? Landois. Nooit meer Lanois, al klinkt het nog zo mooi. Het is Lanois, we gaan het even repeteren, ja? Allemaal samen, 1, 2, 3. Lanois! Nog een beetje meer enthousiasme inzetten, dat ik me welkom voel. 1, 2, 3. Lanois! En voluit, 1, 2, 3. Lanois! Dat was Nieuws Vandaag op Radio NTV. Ja, en in het nieuws was vanavond ook dit. Jorge Zorrijeta wordt door de Nederlandse justitie niet vervolgd... voor de verdwijning van Argentijnse politieke gevangenen. Het landelijk parket vond geen bewijzen tegen Zorrijeta. Alejandra Slutski, van wie de vader in 1977 in Argentinië verdween... deed afgelopen september aangifte tegen de vader van Maxima... Elisabeth Zegveld is advocaat van Slutski en van een aantal andere nabestaanden. Goedenavond mevrouw Zegveld. Goedenavond. Wat is uw reactie op het besluit van het Openbaar Ministerie? Ja, teleurstellend. Ik denk dat er uh, alle reden is voor de orde om zelf uh, enig onderzoek te doen. En ze hebben helemaal niets gedaan. Ze hebben gezegd uh, dat wat in de aangifte ligt is niet voldoende om uh, tot de verdenking te komen. En daar laten we het bij. En dan, ja, dan zeggen wij, luister, we hebben het hier over iemand... die uh, uh, het hele regime Fidela heeft uitgezeten... Uh, in die periode nogal promotie heeft gemaakt... op wiens ministerie mensen zijn verdwenen... op wiens ministerie onder zijn gezag dossiers zijn gelicht... Hè, bij de ingang stond een militair... Uh, en die ook nog uh, uh, zegt... ja, tot 1984 wist ik helemaal niets van mensenrechtsschendingen, terwijl heel de wereld tegen de jaren 80 wist wat er in Argentinië aan de hand was... Ja. dan denk ik, ja, in zulke omstandigheden moet je zelf ook gewoon bereid zijn om nader onderzoek te doen. Maar even terug naar het argument. Het argument is, we hebben geen bewijzen gevonden. Ja, gevonden. <laughs> uh, ze hebben dus niet zoveel ondernomen. Wij hebben een aangifte neergelegd waar uh, we het geheel hebben geschetst... Uh, wat voldoende moet zijn voor het Openbaar Ministerie... om uh, zelf uh, tot onderzoek over te gaan. Ja. Uh, en, hoe, hoe kwalificeert en, u nou nu die beslissing van het Openbaar Ministerie? Ja, dus een... Dus een Bijzonder afwachtende houding. En met name als ik dat dan bijvoorbeeld leg naast een uh, dossier van meneer uh, Potsch. Uh, waar op de gegeven piloot moment... hè? Ja. ja, de piloot, de Argentijnse piloot uh, van Transavia. Die, uh, hè, waar op een gegeven moment uh, een aantal collega's hebben gezegd... hij uh, heeft zich uitgelaten op een manier die ons doet vermoeden... dat hij zelf bij die verdwijning betrokken is geweest. Daar heeft het openbaar ministerie zich bijzonder actief opgesteld. Ja. Uiteindelijk is daar toch bewerkstelligd, ook met dank aan de Nederlandse justitie, dat meneer Poch in de Argentijnse cel is beland. Maar dat gebeurt dus nu niet, er wordt niet vervolgd. Heeft u al contact gehad met de nabestaanden die u hebben ingeschakeld om voor hen op te treden? Ja, wij wisten dit uh, vrijdag al. Ja, wat... en, uh, we, hebben er, we hebben het ernaar over gehad. We moeten van de week eens verder kijken wat de volgende stappen gaan zijn. En wat was hun reactie? Onder andere van Alejandro Szytski. Ja, kleurstellend, ook toch meten met twee maten. Kijk, onze indruk is toch stellig dat degene die uh, zelf uh, uh, de verdwijningen uh, uh, hebben uitgevoerd... dat die uh, wel voor vervolging aanmerking komen. Maar degene die de plannen maken, hè, de hogere verantwoordelijken, dat die uh, de dans ontspringen. Ja, dus we kunnen van u toch volgende juridische stappen ook verwachten? Nou, we moeten het even over hebben. Een, een optie is een beklag bij het, uh, bij het Hof hè, tegen het OM, dat ze moeten vervolgen. Bij het gerechtshof. Nou, dank u ja. wel. Dank u wel voor deze toelichting op het nieuws dat de vader van Maxima niet vervolgd zal worden. En dan gaan we natuurlijk naar de krant van morgen. De krant is al gelezen door collega Juri Stubenitski. Juri, ga je gang. Ja, daarin staat onder meer dat de controle op buitenlandse medicijnen tekortschiet. En daardoor kan de veiligheid voor Nederlandse patiënten niet worden gegarandeerd. Dat zeggen apothekers in spits. Medicijnen stinken, zijn te hard geslagen of vallen uit elkaar... en soms is er een ander stickertje over de houdbaarheidsdatum geplakt. Volgens de brancheorganisatie van apothekers... zijn vooral de afgelopen drie jaar veel negatieve signalen binnengekomen. Bij sommige zeer goedkope medicijnen vragen we ons af... of de veiligheid niet in het geding komt... omdat ze bijna onder de kostprijs zitten zegt de organisatie in spits. De VVD-fractie wil een verbod op het vastbinden van demente ouderen... is te lezen in de Volkskrant. Dwangmaatregelen voor deze mensen en geestelijk gehandicapten... moeten zoveel mogelijk worden beperkt. Hiermee neemt de VVD-fractie in de Tweede Kamer afstand... van het beleid van staatssecretaris Veldhuizen van Zanten van het CDA. De wet waarmee zij de dwangverpleging in zorginstellingen... en bij patiënten thuis regelt, is volgens de VVD te soepel. Als de staatssecretaris niets doet, worden dementerende thuis vastgebonden. Dat moeten we niet legitimeren, zegt VVD-Kamerlid Venrooy. PVV'ers hullen zich in stilzwijgen over de jongste pogingen van Hero Brinkman... om de partij democratischer te maken. De Telegraaf vroeg de Kamerleden Agema, Bosma en Van Vliet om commentaar. Maar dat had geen zin. Het is volgens hen namelijk niet in het belang van de PVV... om er nu iets over te melden. De fractieleden zeggen geen spreekverbod te hebben gekregen... Maar ze willen niks zeggen omdat de kwestie morgen eerst... in de wekelijkse fractievergadering aan de orde moet komen. Mogelijk dat er daarna wel reacties van PVVers komen... op het idee van Brinkman om leiderschapsverkiezingen... voor de partij te gaan houden. Dure hobby's moeten het ontgelden tijdens de crisis. Zo permitteren steeds minder mensen zich de luxe van een eigen paard... schrijft het Financiële Dagblad. Vorige week ging de oudste importeur van ruitersportartikelen... in Nederland failliet. Door de crisis is de kooplust vergaan. De afgelopen drie jaar werd er 15 minder uitgegeven aan paarden. Zelfs het goedkope alternatief, een groepsles op een manege, lijkt aan populariteit in te boeten. De wachtlijsten zijn nagenoeg verdwenen. Toch zijn er mensen die proberen iets te verdienen aan de malaise in de paardenmarkt. Zo koopt een zaak uit Zwaanshoek veel tweedehands rijzadels die nu massaal worden aangeboden. Want wellicht trekt de markt over een paar jaar wel weer aan. Spits liep een dagje mee met dak- en thuislozen... die werken voor bureau Dagloon in Utrecht. Dat er nu tien jaar voor dat daklozen... een paar tientjes per dag verdienen met klusjes. Bijvoorbeeld papier prikken of helpen bij de verhuizing van stadsgenoten... die wel een woning hebben. Maar ook heel smerige klusjes. Zo vertelt de voormalige drugsverslaafde Gerard... dat hij eens een enorme vijver heeft schoongemaakt... in de tuin van een miljonair in Laren. Hij zegt... Stond ik met hoge laarzen in het water met mijn blote armen rottende bladeren eruit te scheppen. Gadverdamme. Maar gelukkig kregen we wel allemaal een tientje extra. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Well, I'll be so lonely, I could die. Oh, though it's always crowded, and you still can find some room for broken hearted lovers to cry there in the gloom. Be so, I'll make so lonely, baby. I'll make so lonely, I'll be so lonely, I'll could so die. Man, the bell,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 Be, be, be so lonely, baby, well, you'll be lonely, you'll be so lonely, you could die. So lonely. We'll be so lonely. Could die. Nog volop levend toch, Elvis Presley, Heartbreak Hotel. En zo leeft één anekdote over Elvis Presley. Veilinghuis, Veilinghuis Sotheby's heeft aangekondigd... in mei een Elvis schilderij van Andy Warhol te gaan verkopen. De verwachting is dat het kunstwerk 50 miljoen gaat opbrengen. En het schilderij is de komende tijd, de schilderij van Elvis, te zien in L.A., Hongkong en New York. Waarom niet in Hilversum? Gaan we naar, uh, van Hilversum naar India. Als ik vraag wat is het grootste gevaar voor de stabiliteit van India... dan zegt u, en dan zeg ik ook, waarschijnlijk Pakistan of moslimterrorisme. Maar nee, premier Singh van India vindt dat de veiligheid van 1,2 miljard Indiërs... vooral wordt bedreigd door Maoïstische rebellen. En gisteravond kreeg Sing een klein beetje gelijk. Want toen ontvoerden Maoïstische rebellen voor het eerst twee buitenlanders. De Italianen Bosusco en Colangelo. Een reisleider en een toerist. En ja, een van de weinige Nederlanders die iets van deze Maoïstische rebellengroep weet... zit hier in de oogstudio. Het is Susanne Kamerling van het instituut Klingendaal. Uh, laten we beginnen, mevrouw uh, uh, Kamerling. Wat voor beweging is dat die Maoïstische rebellen in India, waar ik nog nooit van had gehoord. Nee, er is internationaal inderdaad heel weinig uh, aandacht voor... maar het is een beweging die al heel lang bestaat... Uh, Hoe, lang? Sinds, Hoe lang? Uh, 67 is eigenlijk de eerste, eerste opstand geweest uh, van een communistische lokale partij. Het uh, was een soort boerenopstand tegen feodale landheerser. Um, en een de decennia daarna, in de jaren 70, 80, 90, is het eigenlijk, heeft het een beetje een sluimerend bestaan gehad. Dus het, kwam, nu, het is eigenlijk ontstaan ook in de jaren 60, waarin ja. ook elders in de wereld, ja, Maoïstische sympathisanten ontstonden, hè? ook ja. in Nederland zelfs. Ja, klopt, ja. Nee, dat klopt. Dat, uh, ja, in de jaren negentig is het pas uh, wat gewelddadiger geworden. En het is uh, sinds 2004 ongeveer. En het, de, het citaat wat u aanhaalt van uh, minister Singh, die uh, stamt uit 2006. Dus in twins, sinds 2006 is het eigenlijk een uh, belangrijkere dreiging gezien... Uh, ten opzichte van Pakistan of andere interne dreigingen inderdaad. Ja. Is het nou meer dan een kleine linkse splinter? Hoeveel aanhangers hebben ze? Uh, ja, het is wel iets uh, groter dan dat in de zin uh, dat het uh, geografisch heel erg verspreid is over India, dat er heel veel door uh, het hele land, alle deelstaten. Nee, niet het, je... het hele land, maar een derde ongeveer wordt geschat, een derde van de bevolking, dat is ook wat de, wat de schatting is van de Indiase regering. Het uh, Gaat om 165 van de 602 districten, dus ongeveer 12-13 van de 29 staten. Uh, in meer of mindere mate sommige hm. staten is meer geweld dan in andere staten. Uh, maar het is, uh, het is een vrij, ja, toch wel grote beweging. Behandel. Maar hoe zijn ze georganiseerd? Hebben ze uh, actievergaderingen, uh, zitten ze in de illegaliteit, hoe moet ik me dat voorstellen? Ja, het is vrij lokaal georganiseerd. Dus het is niet zo dat uh, de uh, bewegingen in Orissa in, in het zuiden van het land ook actief zijn. Het is lokaal georganiseerd. Nee, maar komen ze naar buiten toe? Of zijn ze, zitten ze in een soort clandestine sfeer? Nou, het zijn heel, heel onherbergzame gebieden waar ze zich bevinden. Meer, meer de ja, jungle-achtige, tribale gebieden. Uh, dus het is, uh, het is zo dat ze sommige stukken land gewoon echt... Uh, ja, uh, in, in, in controle hebben, onder controle hebben. Ja, en worden zij door de, het arme deel van India, dat is een enorm proletariaat, natuurlijk? Ja. Miljoenen, honderden miljoenen mensen hebben geen economische perspectieven. Ja. Worden, zien zij de Maoïsten als uh, een, een, een goede politieke oplossing? Ja, dat is wel oh. zoals een Naxalite zichzelf... Uh, natuurlijk de? Hoe zeg je? ja De Naxalite, Maoïste Naxalite. Dat is een bijnaam voor bijnaam, die Maoïstische ja, groep. Ja. Dat is uh, die, die eerste opstand waar ik het over had in 67. Dat was in Naxalbari, een, een stadje in uh, west Bengalen. Daar is het een beetje naar vernoemd. Um, maar, um, nou ben ik weer een andere vraag vergeten. Nou, niet. de vraag is, uh, <laughs> zien, ziet de Indiaanse ja. onderklasse... die Maoïstische rebellen... Die He, ik zal het maar even zeggen, de dictatuur van het proletariaat willen. Ja. Zien ze die Maoïsten nou als een oplossing... voor hun belabberde leefomstandigheden? Nou ja, niet, niet, niet allemaal, denk ik. Uh, ze zitten soms ook wel een beetje gevangen tussen die twee kampen... Van die, van die militante strijders en de overheid aan de andere kant. Want deze strijders richten zich over het algemeen tegen, tegen overheidsdoelen. Dus tegen de politie, rechtbanken, ja. uh, lokale infrastructuur. Um, dus ze zitten er soms tussenin. Uh, maar het is wel zo dat, dat deze beweging opkomt voor die, voor die onderklassen... Voor, uh, ja, voor de onderklasse. Onderontwikkelde gebieden en de, en de tribale klasse. Ja, maar zijn ze geworteld in deze gewone burgerij, in deze uh, armen, deze paria's, of staan ze er heel ver van af? Nou, gedeeltelijk wel, maar niet, uh, niet, uh, niet geheel. Nee, okay. Ze zitten Oefen, wel in nou, die ze uh, nee, het gaat om ongeveer 10.000 10 uh, strijders in totaal. Dat is natuurlijk op het gehele uh, de bevolking van India niet heel veel. Um, maar er zijn wel schattingen van 20.000 tot 50.000 uh, ja, supporters, steunen. Steun, uh, Oké, okay, dat wordt aan de, deze door, beweging. worden dus wel gesteund. Ja. Uh, ziet, zien de in, Indiaanse intelligentsia, deze Maoïsten, ook als een mogelijke goede bijdrage aan een rechtvaardiger? India? Ja, nou, het is wel zo dat bijvoorbeeld gewoon uh, Roy, dat is een bekende schrijfster uh, die uh, ook mensenrechtenactivist is uh, geworden, die, die spreekt zich heel erg uit voor deze uh, in ieder geval hun voor deze beweging, um, omdat ze zich, uh, omdat die opkomen voor de tribale gebieden en uh, strijden tegen sociaal-economische onderontwikkeling, uh, tegen de slechte basisvoorziening, tegen het lokale bestuur, tegen onteigening. Dus dat zijn meer de sociaal-economische problemen. Dus ze zien, dus ze echt een aantal concrete, echt punten pakken aan. Nou ja, ze pakken het niet aan, maar dat is in ieder geval waar ze voor Persisch staan. Verstaan, ja. Ja, ja. Het is niet zo dat dat, dat zo al zo, zo ver is natuurlijk. Maar... Nou, dan even naar gisteravond. De ontvoering van twee Italianen, een reisleider en een toerist. Ze werden ontvoerd in de deelstaat Orissa, in het zuidoosten van India. Uh, hadden deze twee Italianen kunnen weten dat ze daar gevaar liepen als buitenlanders? Ja, dat hadden ze kunnen weten, zeker als je uh, afgaat van lokale uh, gidsen... of in ieder geval de mensen die daar, die daar uh, geïnformeerd zijn. En ik las ook dat een van die, uh, nou ja, dat zal dan een reisleider zijn... ook al veel komt in Orissa en daar ook uh, veel is geweest. Dus hij zal de situatie daar wel kennen... en weten dat, dat, dat daar ook uh, ja, wat minder uh, prettige ja. gebieden tussen zitten. Maar het was toch de eerste keer... Dat het... De eerste keer dat buitenlanders werden ontvoerd ja, in dit gebied? Ja, buitenlanders wel. ja Het is wel zo dat het wel een meergebruikte tactiek is van deze beweging... om, om ontvoeringen te, te plegen. Uh, maar het is voor het eerst dat dat uh, buitenlanders heeft... Het en over. worden de ontvoerden dan lang vastgehouden? Worden ze na een paar dagen of een paar weken weer vrijgelaten? Is het met, gaat het met losgeld gepaard? Wat zijn de eisen? De eisen zijn uh, niet per se geld. Soms wel, maar niet altijd. In dit geval uh, las ik dat, het, uh, dat ze willen dat de, lokale, of de overheid zich terugtrekt... uit de Gebieden. Dus dat zijn dan de eisen die ze... De overheid? Dus. De lokale overheid die probeert die beweging aan te pakken. Ja, in de, dus de militairen De militairen zich terugtrekken uit uh, dat gebied. De overheid heeft nog geen militaire ingezet tegen deze beweging. Dus het is meer, ze zien het als een uh, openbare orde probleem. Dus het is vaak de politie Wees. die probeert uh, in deze gebieden orde op zaken te stellen. Ja, en nou is de grote vraag... Zal met deze ontvoering zullen meer buitenlanders gevaar gaan lopen... in diverse Indiaanse deelstaten? Nou ja, het ligt eraan. Het zijn niet de gebieden waar je als toerist het snelst naartoe gaat. Dus het is niet zo dat uh, dat, dat per se een, een dreiging is voor, voor het lokaal toerisme. Ja. Uh, als je een beetje oplet waar je in welke gebieden je wel of niet kan komen... dan, uh, dan zal dat denk ik wel meevallen. Ja. Nog één laatste vraag. Hoe gewelddadig zijn deze Maoïstische rebellen? Ja, dat is, ze zijn wel gewelddadig. Behalve dat ze dus aanslagen plegen in principe op doelen. Maar daar is altijd heel veel collateral damage. Zoals je dat in het Engels zegt. Bijkomende ongelukken, ja. ja precies. Dus er, er komen best wel veel mensen bij om uiteindelijk. Ook onschuldigen dus. Ook, ja, burgers. En dat is ook wat, ze, wat uiteindelijk de lokale bevolking... en die, die stammen die daar wonen ook tegen zich keert. Ja. Omdat er heel vaak dus ook onschuldigen bij omkomen. Ja. Maar dat gaat om best wel grote aantallen per jaar. Dat is zijn sinds, ook sinds 2006, 2004... meer dan dat er in Kashmir of in het Noordoosten zijn omgekomen... aan, ja. aan dodelijke slachtoffers. Nou, Susanne Kameling. Uh, je hebt ons een inkijkje gegeven in een totaal vergeten uh, strijd in India. Ja, er is niet veel aandacht voor inderdaad. Ja, heel weinig aandacht voor. Ja. Uh, Dank je wel voor deze toelichting in het oog. Ja, graag gedaan.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 Mary van Bertolf. Met de zin Let me ask you for your daughter's hand. En Bertolf de zanger is Bertolf Lentink. Begonnen in de band van Ilse de Lange. Dit nummer is onderdeel van zijn derde album. En uh, dit nummer werd geschreven voor zijn overleden schoonmoeder Mary. Mooi nummer. Op Facebook... Facebook is een actie gestart om archeologische vindplaatsen in Egypte te beschermen. Een initiatiefnemer van die actie is de Amerikaanse archeologe Carol Redmount. Zij doet opgavingen bij El Hibe, drie uur rijden ten zuiden van Cairo. En zij ontdekte dat rovers van archeologisch goed met een bulldozer bezig zijn... de vindplaatsen systematisch te plunderen. Er werden 400 kuilen door de rovers gegraven, sommige wel 15 meter diep. Aan de telefoon nu twee Nederlandse collega's van Redmount... Egyptoloog Maarten Raven, Hij is betrokken bij opgravingen in Saqqara... en vanuit Cairo, Arabist en Islamdeskundige Fred Leemhuis. Hij kwam gisteren in Cairo aan uh, van opgraving en restauratie... in de Dagla-oase in het zuiden van Egypte. Ja, voor Fred Leemhuis als eerste de vraag... komt de uh, roof van archeologisch goed ook in uw oase... daar in het zuidoosten van Egypte voor? In uh, de oase waar ik zelf gewerkt heb in Dagla komt het eigenlijk nauwelijks voor, maar in de naburige oase dichter bij Luxor in Garga is bijvoorbeeld een jaar of vier geleden is, uh, iemand met een boeldozer vanuit het midden van de oase naar de rand getrokken, waar in een nederzetting uh, uit het begin van onze jaartelling uh, een hele kerk uit de vierde eeuw door deze man verwoest is, omdat hij op zoek was naar goud. Ja, je zegt vier jaar geleden, Fred Leemhuis... dat betekent dat de val van het Mubarak-regime... niet een hele wijziging heeft te zien heeft gegeven van dit soort plunderingen. Het kwam daarvoor ook al voor. Ja, en dat komt... Uh, kijk, wat, wat er nu aan de hand is, is dat uh, door de revolutie... is de, de politie wat, nou laat ik het maar zeggen, minder zelfzeker geworden... en ze durven ook minder, want ze hebben van veel dingen de schuld gekregen... En eh, als nu de inspecteurs van de oudheidkundige Dienst... of zoals het heet, de opperste raad van Oudheden... als die eh, om bijstand van de archeologische politie eh, vragen... dan komt die er wat minder gauw dan, eh, dan dat die vroeger waren van. Dus nog minder gauw? Dus, nee. Ja, nog minder gauw. Nou kijk, vroeger waren het meestal incidenten die erg genoeg waren. En het lijkt er nu een beetje op... Dat de, de rovers die altijd op de loer staan, dat die nu hun kans schoonzien. en bijna straffeloos in een aantal gevallen bezig kunnen. Dus het wordt erger, zegt u. Maarten Raven, Egyptoloog, nu werkzaam vanuit Leiden. Vorig jaar spraken wij u in het oog. na de roof van belangrijke stukken uit het Historisch Museum in Cairo. We zijn nu een jaar na de revolutie. kun je zeggen dat er inderdaad sprake is van meer plunderingen van archeologische sites in Egypte? Ik ben bang dat dat zo is. Uh, tegelijk zeg ik erbij dat we heel weinig concrete aanwijzingen hebben. Er zijn veel buitenlandse archeologen die uh, nog niet in Egypte geweest zijn sinds de revolutie omdat er op het moment in een aantal uh, terreinen helemaal niet gegraven mag worden. Ook vanwege veiligheidsproblemen. Dus ja, je hebt vaak verhalen uit de tweede hand, uh, of van horen zeggen. Ja. Uh, maar er zijn zoveel van die verhalen nu in omloop... dat ik bang ben dat de plunderingen grootschaliger zijn dan voor de revolutie. Kijk, het is altijd ja. inderdaad aan de hand geweest. Uh, het was ook zo makkelijk. Iedereen woont dicht bij terreinen waar wel wat te halen was... Maar ik heb de indruk dat het veel grootschaliger gebeurt... en veel ja, schaamtelozer, gewoon bij klaarlichte dag. Ja. Heeft u dan ook de, de Facebookpagina... van uw uh, Amerika Amerikaanse archeologische collega Carol Redmount al ondertekend? Doet u mee aan die actie ter bescherming... van al die oudheidkundigheden in die bodem in Egypte? dat heel uh, belangrijk zou zijn. Tegelijk is het natuurlijk maar een gebaar. Er zijn zoveel van die acties geweest... als sinds de revolutie. Ja. En dat uh, geeft je tegelijk... een heel machteloos gevoel. We kunnen allemaal onze goede intenties... uitspreken. Maar de hoofdzak is dat er nou wat gebeurt. En uh, op dit moment... gebeurt er gewoon niks. Want Egypte zit in een soort halve anarchie. Ja, ja. Uh, er is gewoon... geen politiek evenwicht... Uh, op het moment... Iedereen wacht angstig op die verkiezingen die uh, een nieuwe president moeten gaan brengen. Er is een gerechtvaardigd vermoeden dat het weer iemand uit de hoek van de militairen gaat worden. En dat betekent dat er dus helemaal niks verandert. Uh, intussen proberen een heleboel mensen gewoon hun kruid droog te houden... hun hartje te redden, hun baan te houden. En inderdaad, die politie bijvoorbeeld, die, die vertoont zich nou maar even niet. Die hebben ontzettend op hun kop gehad bij die, bij die heftige rellen een jaar geleden. En uh, iedereen roept dus nu, er is vrijheid, je mag nu alles. Ja. Dus je moet, uh, ik ga even naar, naar Cairo toe, daar zit uh, Fred Leemhuis, uh, Fred... Uh, uw collega Maarten Raven zegt. Je moet het zien in het licht van de wetteloosheid die er nu heerst. Kijk jij, ja, zo, kijk jij daar ook zo tegenaan? En moet je het dan ook zien in het verlengde van de wetteloosheid, waardoor ook de voetbalramp in Port Said nog maar kort geleden heeft kunnen plaatsvinden? Ja, er is meer aan de hand. Die, die wetteloosheid is. Uh... ...voor een belangrijk deel te wijten aan het feit dat uh, de politie zijn taken niet durft uit te voeren... ...omdat ze op gekregen hebben en niet gebekt worden door uh, de, de, de hogere leiding. Ja. En een deel van de politietaken zijn overgenomen door het leger. Maar het, het leger is, is gewoon niet geschikt om politietaken uh, te handhaven. Nee, dan wil ik en, toch nog even toe naar de motieven van de rovers. Zou, zou er bij de rovers... die nu proberen bij die archeologische sites... iets van hun gading te vinden... zou daar het argument... armoede kunnen spelen? Dat ze denken uh, geld te kunnen daar maken? Geloof ik, daar, daar, daar geloof ik op zichzelf niks van. Want het materieel waarmee ze het doen... Uh, geeft aan dat ze in ieder geval... Uh, voldoende geld hebben om... het zei, uh, groot materieel te huren... het zij ja. ze zelf te hebben. Dus dan hebben ze dat ik vet... Denk, even, ja? Ja. Ik denk dat het meer georganiseerd is en het zou heel goed kunnen zijn dat dit een onderdeel is van, uh, nou, zoals we bij de, voetbal, uh, de voetbalreil hebben gezien, dat het een onderdeel is van elementen van uh, de, zeg maar de oude orde om uh, uh, wanorde te zaaien. Ja. Maar, dat moet niet uh, uitgesloten worden. Wat moet niet worden uitgesloten? Maarten raven. Uh, hoe kijkt u daar tegenaan? Is er een economisch motief voor de rovers? Fred Leemhuis denkt dat er andere motieven zijn. Nou, ja, je hoort heel veel verhalen over die politieke motieven. En ik denk dat je dat niet moet onderschatten... dat inderdaad sommige mensen er garen bij spinnen... dat er nu wanorde komt. Omdat ze dan kunnen laten ja. zien van... kijk nou, dat heb je nou als je... Uh, democratisering wil invoeren. Laten we alsjeblieft alles weer bij het oude brengen. Ja. Tegelijk is het, denk ik, genuanceerder. Er zijn benden die min of meer georganiseerd... en met groot materieel dingen uithalen. Ik denk dat het eigenlijk nog gevaarlijker is... dat overal in Egypte plaatselijke dorpelingen... Uh, nu ook die grafvelden intrekken. En die zijn niet georganiseerd. Maar die hebben gewoon uh, het gevoel dat alles nu mag. En tegelijk hebben zij op het moment heel weinig inkomsten... Uh, Egypte heeft een aantal belangrijke uh, poten van, van, van inkomsten. Ja. Eén daarvan is de gastarbeid. Nou, Er zijn heel veel gastarbeiders nu werkeloos teruggekomen uit bijvoorbeeld Libië. Wat, wat natuurlijk zijn eigen problemen heeft. Die hen... allemaal thuis. En bij hen speelt wel degelijk het economisch motief ja, voor die rand. Ja, verder wou ik dus het toerisme noemen. Het toerisme is helemaal ingestort. Uh, dat brengt altijd geld in het laagje voor heel veel families in Egypte. Ja. Die zitten nu zonder geld. Dus er zijn wel degelijk economische motieven om die archeologische vindplaatsen te, te, te beroven. Kun je dit dan ook afzetten in de wereld, wat je daar vindt? Of is dat heel weinig waard wat ze vinden? Hoe, hoe moet ik dat voorstellen, tot slot? Wat wij hebben waargenomen in onze vindplaats Sakara is dat het absolute amateurs waren die daar de woestijn in trokken. Die geen idee hadden, die denken allemaal dat er overal goud zit... Uh, ze, ze gaan dan bijvoorbeeld zeilstompen omtrekken, omdat er een oud verhaal is dat onder iedere zeil een pot met goud ligt. Ze maken een hoop schade en ze weten absoluut niet wat ze aan het doen zijn. Ze nemen dan wat volkomen waardeloze dingen mee uit onze opslagplaatsen. Ja, daar zou je misschien een paar een paar Egyptische ponden voor krijgen... als je de juiste toerist kan vinden om dat aan te slijten. En ze hebben niet eens door dat de ware kostbaarheden... gewoon bijvoorbeeld de wandreliefs zijn die op de muur zitten. en Een ja. georganiseerde grasrover zou daarop uitgaan. Maarten Raven, dank u wel voor deze toelichting. En natuurlijk ook Fred Leemhuis vanuit Cairo. Mocht u meer willen weten van deze actie van de Amerikaanse archeologen... op onze website vindt u de Facebookpagina. Dank u wel, heren.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 16 minuten voor 12. Clenet. Theme from Harry's Game. De Wallen in Amsterdam. Er gaat een grote bezem door de Wallen. Want de gemeente Amsterdam is bezig met een grondige opknapbeurt... in de hoop de criminele infrastructuur van witwassen, drugshandel, uitbuiting... en onderdrukking van vrouwen in de prostitutie tegen te gaan. Documentairemaker Frans Bromet die maakte een serie over dit zogeheten project... 2012. Hij volgde vele maanden wethouders, buurtbewoners en ondernemers op de Wallen. Goedenavond, Frans Bromet. Wow. Wat is het project 1012? Wat het is? Ja? Ja, dat is de schoonmaakbeurt van, van de gemeente op de Wallen. De schoonmaakbeurt. Ja, en ook uh, het Rokin en uh, Damrak en uh, ja, het hele 1012 gebied uh, En geeft dan een een probeer dan eens een definitie te geven van wat Amsterdam ziet onder het vuil dat moet worden weggevaagd. Uh, nou. Ja, wat je net al zei. Uh, uh, de criminaliteit uh, moet aangepakt worden. Ja. En uh, de ondernemers uh, die uh, nu op de wallen zitten. moeten gedecimeerd worden. Uh, er moeten minder prostitutieramen komen. Uh, coffeeshops moeten dicht. Uh, uh, nou, en, en nog wat van die maatregelen. En dan moet er. Uh, Hoogwaardige horeca en andere bedrijven voor in de plaats komen. Ja, ik heb vanavond de eerste aflevering bekeken, die morgenavond door de NCRV een document wordt uitgezonden. Uh, in het begin van die eerste aflevering uh, zeg jij, Frans Bromet, uh, spreek jij over een kruistocht tegen vermeende criminele activiteiten in dit gebied. Ja. Laat je daarmee ook zien waar je staat als programmamaker? Je vindt het eigenlijk overdreven wat die gemeente Amsterdam al doet met dat gebied? Uh, ja, ik, uh, ik probeer natuurlijk zo weinig mogelijk mijn mening uh, te geven. en doe eerder mijn best om te laten zien wat er gebeurt. Maar uh, ja, terwijl je dan bezig bent met filmen... krijg je ook wel een mening over, over het een en ander. En dan zie je dat ondernemers die helemaal niets op hun kerststok hebben... toch hun uh, zaak moeten sluiten. En, en, en een bedrijf dat ze vaak al tientallen jaren hebben... En uh, ja, dat uh, vindt eigenlijk een enorm onrecht, onrecht vindt er plaats. Ja, je, bent, je bent er... Ben je er boos over? Ja, boos. Uh, ik, mm. ik, vind, ik vind het wel schokkend... dat een gemeentebestuur uh, ondernemers uh, zo behandelt. Uh, ik zou zelf als ondernemer absoluut niet zo behandeld willen worden. Uh, in jouw eerste aflevering komt steeds het begrip terug criminogeen. Dat begrip wordt door ambtenaren gebruikt. Dat wordt in de raadsvergaderingen gebruikt. Het wordt door jou ook als interviewer soms gebruikt. Wat is dat voor begrip? Een soort afgeleide taal van crimineel? Ja, kijk, ze, ze kunnen natuurlijk die ondernemers niet crimineel noemen. Want ja, eh, dan zou eh, justitie eh, moeten kunnen ingrijpen. Nee, het is meer een verdachtmaking eh, van al die ondernemers... In dat gebied zijn in principe criminogeen en dan bedoelen ze dat, uh, uh, ja, dat de activiteiten mogelijkerwijze criminelen aantrekken. Hmm. Het is een uh, beetje een taalspelletje, dus net niet zeggen dat ze crimineel zijn, maar wel criminogeen, dus ja. suggereren dat ze wel in die hoek zitten. Ja, ja. ze worden allemaal eigenlijk uh, ja. verdacht gemaakt. Ja. Uh, naast jou, Frans Bromet, zit Tony van S. Uh, Tony, goedenavond. Ja, goedenavond. Uh, mag ik jij zeggen? Ja, hoor. Uh, Je bent ondernemer op de Wallen. Ja. Je hebt uh, daar shop, The Old Church op het Oude Kerksplein. Ja. Hoe lang al? Uh, nou, ik heb er eerst in gewerkt. En nu is die van mij zeker uh, richting uh, 20, 25 jaar al. Ja. Ik zeg, uh, uh, jij hebt hem nog, Tony van S. die shop op het Oude, Oude Kerksplein. Want... Hoe lang denk je dat je nog in die koffieshop uh, uh, geestrijke waren kunt verkopen? Uh, mijn vergunning loopt in principe 1 september 2012 af. Dus ik ben eigenlijk de eerste van het rijtje... die zijn gedoogverklaring in moet leveren. Je moet weg? Uh, nou, ik moet niet echt weg. Maar ik moet wel die gedoogverklaring inleveren... en dan hou je enkel koffie en thee over. Ja, <laughs> en dus... daar ging het niet om, toch? Volgens mij niet. Nee, nee, <laughs> Dus dat betekent gewoon om het recht uit te zeggen en streed te zeggen... dan moet je dicht. Eigenlijk, hey, eigenlijk netjes gezegd wel, ja. 1 september 2012 ja. moet je dicht. Jij bent de eerste, die gaat, eerste ondernemer die gaat sneuvelen onder dit beleid. Ja, ja ik ben de doepen van dit uh, leuke plan. Ja. Uh, hoe, laat ik het op, hoe criminogeen ben je? Want ik gebruik nu het woord dat de Amsterdamse stadsbestuur gebruikt. Hoe criminogeen ben jij, Tony van S, op het Oude Kerkplein? Ik ben helemaal niet criminogeen. Criminog <lacht> <lacht> ik ben, ik, ik ben ja. best wel van. De, nou ja, ik ben, ben, ben een beetje een dagje ouder. Dus ja, ik denk als je crimineel wil worden, dan begin je dat met 18 jaar, niet op je 57ste. Nee, nee. Neem ik aan als dat in je zit. Ja. Nou, nou, vind jij er wat voor te zeggen dat de Amsterdamse gemeentebestuur probeert... Uh, uh, uitwassen van drugshandel, uitbuiting, onderdrukking van vrouwen... tegen te gaan op de wallen? Uh, ja, maar ik denk dat hun het een beetje heel erg zwart inzien. Want uh, ja, met wat die koffieshops betreft, die houden drugshandel van de straat af. Uh, we betalen belasting, we hebben politiecontrole... En ik denk, als wij allemaal dichtgaan, dat dat allemaal de straat op gaat. Net als uh, dat ik heel jong was, 18 jaar, met de Pillenbrug. Ik denk dat ze dat niet terug willen hebben. Ik denk dat, nee. dat ze daar niet echt vrolijk van gaan worden. En ook niet waarschijnlijk de toeristen die dan nog mochten komen. Want ik denk dat dat ook een uh, slagpartij wordt ja. voor Amsterdam. En ja, En wat betreft die vrouwenhandel... Ja, die meisjes komen bij mij in de zaak. Ik vind het uh, nou niet echt van die types die echt gedwongen worden. Nee. Ik vind ze allemaal heel gezond eruit zien. Maar het is ook uh, zeer de vraag... of je vrouwenhandel bestrijdt door prostitutieramen te sluiten. Dat heeft eigenlijk nee. uh, een, een aanvrechter effect. Want wat gaat er gebeuren? Die vrouwen willen toch uh, uh, geld verdienen. En die gaan in hotels opereren. En... Ja, De hele uh, handel wordt. Uh, op straat? Uh, gaat ook de straat op, ja. En ja. Wordt oncontroleerbaar. Dus het is de vraag of het een effectieve methode is. om de wallen schoner te maken. Frans Boumets, zullen we eens naar een fragment gaan luisteren? Uh, een fragment hebben we uitgekozen. waarin jij aan Tony, die nu naast je zit. Uh, vraagt hoe vaak de leverancier wiet komt brengen bij de koffieshop. Eén keer per dag komt de, de producent of de handelaar. Hier wordt afleken? Nou, nog niet eens de handelaar. Het wordt gewoon gebracht. Doe wie? Ja, dat zijn allemaal uh, intimiteiten... wat we niet prijs gaan geven. Die? Dat is het achterdeurbeleid. Dat, dat is het achterdeurbeleid? Dat is het achterdeurbeleid. En als ik dat ga vertellen, heb ik misschien weer een inval. Zitten we daar weer mee? Gijntje. Want, want je mag niet toegeleverd worden eigenlijk. Nee, nee. Je mag het wel verkopen, maar niet Maar het mag toegeleverd. niet toegeleverd worden. Ja. Dus het wordt gebracht met een postduif. Die heeft een zakje aan zijn poot hangen. Heerlijk toch, die Amsterdamse humor, Tony van S. <h wars> maar nu <luxury> raken we wel weer de kern van de tegenstrijdigheid... van het Nederlandse softdrugsbeleid, de achterdeur en de voordeur. Kan je nou zeggen dat je vanwege dat achterdeurbeleid... nou die vergunning kwijtraakt op het Oude kerksplein of gaat het echt om dat grote project van Amsterdam? Nou, ik denk toch ook wel dat het grotendeels uh, door het uh, achterdeurbeleid komt. Ja, dat geeft de wet, wethouder ook toe hè, in, de, ja. in de film. Uh. Ja. Ze zou open mogen blijven als het uh, als achterdeurbeleid uh, niet bestond en uh, zeg maar, de inkoop ook gelegaliseerd zou, zou zijn. Maar er zijn nog twee andere 200 andere uh, koffieshops die ook een achterdeurbeleid hebben. Hè? Ja, en die mogen doorgaan? Die mogen gewoon doorgaan. Dus het is best wel, ja. Het is niet echt, gaat niet echt allemaal heel eerlijk, vind ik persoonlijk. Nee. Want ik vind dan moeten ze zeggen: nou ja, streep door alles. We willen helemaal niks meer met softdrugs te maken hebben. Ja. En, en dan, uh, maar ja, dan wordt het helemaal een zoetje volgens mij. Nee. Nou, ik kan de luisteraar naar het oog zeggen: je zou morgenavond ook naar die document kunnen gaan kijken, vooral onder andere vanwege één minuut waarin jij, Tony van S, echt op zijn Amsterdamse recht voor zijn raap boos wordt over dat plan. En dat vond ik zo'n mooi fragment dat ik het nu niet laat horen. Oh. Zodat de, de, de, de luisteraar morgenavond gaat kijken. Ik vind dat je je woede uh, fantastisch onder woorden brengt. Um, Frans Bromet is dus niet geheel onpartijdig. Uh, hij ging er onpartijdig in, maar komt tot de conclusie, Frans, dat daar onrechtvaardige dingen gebeuren. Ja. Uh, is er nog iets van terug te draaien? Of is deze wals van de gemeente Amsterdam en de ambtelijke uitvoering rolt u nu over de wallen heen? Nou ja, voor, voor een aantal ondernemers wel. Uh, vermoedelijk ook voor Tony. Maar uh, ja, het beleid uh, is zo kostbaar, want er moeten heel veel uh, panden ook opgekocht worden. En ja, de gemeente is blut, de woningcorporatie is blut. Dus ja, als er geen geld is, dan kan uh, uh, het beleid ook verder niet uitgevoerd worden. Dus nu zijn er een aantal ondernemers, een groot aantal ondernemers op de kast gejaagd. En, uh, en nu valt eigenlijk het hele project valt stil. Ja. ja, maar voor ons hebben ze geen geld nodig. Nee. Want weinig zijn nog steeds uh, natuurlijk gedoogd. Dus bij ons hebben ze enkel de gedoogverklaring eraf te halen. En dan en... moet je weg. En, ja, dan en dan moet je sluiten, want hun zeggen van ja, je le leeft je hele leven al van drugsgeld. Dus uh, ja, we hoeven niet gecompenseerd te worden, want ze vergeten dat we 52% belasting erover betalen. Ja. Nog, ik wil nog even heel kort terug naar die, die grove kanten van de seksindustrie. Hè? Uh, jullie doen daar beide iets relativerend over. Hm. Zou je niet toch ook kunnen zeggen dat er wel degelijk, zonder dat jullie het weten keiharde praktijken van keiharde mensenhandelaren daar plaatsvinden... en dat nu de goeden op de wallen moeten leiden onder die kwaaie mensenhandelaren? Ja, ja, ja, dat denk ik wel. Er gebeurt natuurlijk wel het een en ander en dat moet ook absoluut aangepakt worden. Maar ja, daarvoor heb je politie, politie en justitie... en daarvoor heb je geen bestuurlijke maatregelen nodig in principe. En eigenlijk het falen van de politie en justitie betekent uh, dat dit rare beleid uh, wordt bedacht. Ja, ja, ja, ja, en het slaat natuurlijk ook nergens op... dat die panden van het Oude Kerksplein verplaatst kunnen worden. Want op die andere plek zit dan geen vrouwenhandel. Ja. Nou, Tony van S en Frans Bromet. Uh, Tony van S wordt geïnterviewd door Frans Bromet... morgenavond in deze eerste aflevering van Document. En ik vond het behalve dat het zeer informatief was... over uh, de strijd uh, voor een nette stad en misschien wel een beetje vertruttende stad zou kunnen. vond het Heerleidig. ook ontzettend leuk om naar te kijken. Ik dank jullie beiden wel en succes morgen met de uitzending. Dank je wel. Dank je wel. Het is vijf voor twaalf. Ja, het is vijf voor twaalf. En ik, ik kom zo'n raar bericht vanavond. Er dreigt een tekort aan marmite. Of op, op, op zijn Engels marmite. Een tekort in Nieuw-Zeeland. De producent van het razend populaire vegetarische kruidenpasta... heeft een van de fabrieken moeten sluiten. Er is paniek in Nieuw-Zeeland. Enrico Prins, oud-journalist van de Volkskrant, woont in Nieuw-Zeeland. Goedenavond. Dag Kees. Ja, hallo. Waarom heeft de producent een fabriek gesloten als Marmite zo populair is in Nieuw-Zeeland? Ja, die fabriek die bevindt zich in Christchurch. En um, die productie is stil komen te liggen doordat het gebouw door de aanhoudende aardbevingen van de afgelopen jaren uh, steeds zwaarder is beschadigd. En de oude productieruimte die wordt nu ontmanteld... en de komende tijd ondergebracht in een deel van de fabriek... dat er uh, minder ernstig aan toe is. Maar Sanitarium, de fabrikant, heeft nog geen idee hoe lang dat precies kan duren. Ja, is de paniek inderdaad groot of valt het wel mee? Ja, die is heel groot. De Nieuw-Zeelandse ja. bevolking die spreekt zelf over Marmageddon. En Marmageddon, het, oh, die willen we erin houden, ja. hebben een tempo uitgegroeid tot... Uh, Trending topic, een van de meest besproken onderwerpen. En er is ook al wel gesproken over een vroeg uitgevallen 1 april grap, maar de fabrikant verzekert dat het echt waar is en dat de allerlaatste voorraad vorige week echt is uitgeleverd aan de winkels. Ja, en hoe belangrijk is Marmite dan voor de Nieuw-Zeelanders? Um, waar ja, smeren ze het op? Waar smeren ze het op? Want ik... op, -road, op -road of op toast. maar als deze dagen iets blijkt... dan is het wel eh, de onvoorstelbare eh, onafhankelijkheid... of eh, afhankelijkheid van veel Nieuw-Zeelanders van een potje marmite. Ik weet zo snel geen Nederlands equivalent... maar ik denk dat in Nederland ook een, een volksopstand zou uitbreken... als de harelslag overal uitverkocht zou zijn. Of de misschien pindakaas. Misschien een beetje ja. mee vergelijken. Ja, of de pindakaas misschien. Hé, hey, uh, uh, uh, uh, uh, uh, beschrijf het dan toch maar even. Ik heb het één keer geproefd, maar jij moet eens even beschrijven... waar smaakt marmite naar? Op zijn best zou je ervan kunnen zeggen dat het een enorm zoute pasta is en op zijn slecht dat het smaakt naar teer. Uh, dus uh, je begrijpt wel het niet echt een lieve aan het woord nu. Het is een uh, donkerbruin extract van gist gemengd met iets wat je waarschijnlijk het best zou kunnen omschrijven als een superdik ingekookte groentebouillon. En het heeft een beetje de consistentie van hazelnoodpasta, maar dan transparant. Ja, ja, ja. en hebben de Nieuw-Zeelanders alternatieven voor de Marmite nu die uh, uit de handel is? En wordt een Nieuw-Zeelander geadviseerd om heel spaarzaam eh, om te gaan... met de marmite die hij nog in huis heeft. Een woordvoerder zei vanochtend dat het misschien verstandig was... om het niet elke dag meer op je brood te smeren, maar om de dag. En hij adviseerde ook om het op toast te gebruiken in plaats van op een boterham. Want omdat toast warm is, smeert het wat makkelijker uit. Dan doe je er langer mee. Nou, ik, uh, ik dank je wel, Enrico Prins, ja. voor deze 5 voor 12... over de marmite, de marmite-crisis in Nieuw-Zeeland. En uh, morgenavond, morgenavond is er natuurlijk opnieuw een oog... Dan met Eva Jinek. Ik dank u voor het luisteren en uh, tot de volgende keer. nacht, vrienden. Het wordt tijd voor mich te gehen. Was ik nog te zeggen had, dauert een Zigarette. Een laatste glas im steen. Paastijd is Matthäus tijd. Die is, die is. Kerken en zalen stromen vol voor Bach's meesterwerk De Matthäuspassion. Oh, Surf naar de gids.fm en kies uw mooiste Matthäus-moment. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.